Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Vijf Duitsers die van plan waren de Duitse regering omver te werpen, zijn aangeklaagd voor Hoogverraad. Ze zouden ook plannen hebben gehad om een minister te kidnappen, zegt correspondent Charlotte Wijers. Daarvoor uitgekozen was Karl Lauterbach, dat is de minister van Gezondheid. En volgens Duitse media werd hij uitgekozen omdat ze in een besloten chatgroep gestemd hadden over wie ze de meest gehate politiek leider vonden, of wie ze als me ja, het meest haten. Het heeft natuurlijk ook te maken met het coronabeleid. Dat hij zo ongeliefd is in deze hoek. Ze wil na een stroomstoring veroorzaken en in alle chaos de macht grijpen. Eind vorig jaar werden er ook al tientallen Duitsers opgepakt met net zulke plannen. De vijf die nu verdacht worden van hoogverraad hadden dezelfde gedachtes, maar hebben niet met hen samengewerkt. Ronald Koeman is weer terug op zijn oude stekkie in Zeist bij de KNVB. Vanmiddag werd hij gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en dat voelt vertrouwd. Deze baan is een uh... Ja, laat ik het zo omschrijven als een erebaan. En volgens mij heb ik dat toen ook al, al gezegd toen, toen ik gepresenteerd werd in 2018. Het is nu uh, 23. En uh, nou ja, super blij en trots dat ik uh, beter om deze kans krijg. Koeman was van 2018 tot 2020 ook al de bondscoach. Maar kreeg toen een aanbieding van Barcelona...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 En heel veel zin om de juiste context te gaan aanbrengen. Want het is niet altijd overal even goed gelukt. Het duurt nog wel even voor we weten welke straf er tegen hem wordt geëist. Er zijn in totaal 15 zittingsdagen gepland. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen krijg je een beetje hetzelfde als vandaag. Bewolkt met zo nu en dan een zonnetje in tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen. weer 8 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Dan eventjes naar de N230. Vanuit Maarsen naar Utrecht wordt langzaam gereden. Tussen Maarsenveen in de aansluiting met de A27 over 3 kilometer. Maar wel met bijna een half uur vertraging. En 10 minuten oponthoud bij Sint Pancras op de N242. Vanuit Alkmaar naar Middenmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I drink that dawn period. Oh. I drink the shot of patron that tell me on. Oh. I got that red album, get your stone. Yeah. I got them gunshots head knocked to my bed stop. Hey, hey, hey. I'm from a place called New Jersey. They call it the New Jersey. I'm only here for one night, girl. I'm on the plane tomorrow.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 Another language Habibi Histagela Habibi Histagela It's official, raise your glasses Cause this party gonna go to Damascus She said her dad's in the army And he's the number one sniper And if he ever found out He had me swimming with the fishes in the water Now I'ma say something crazy girl I love you. I know we meet you for the first time in the club, but this feels like a deja vu. Come on, I'll teach you what you want. Negen! Japan Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht is gewisseld van auto, denkt de politie. Afgelopen nacht werd de auto, waarmee die vluchtte van de parkeerplaats, gevonden in Zwijndrecht. En zou nu rijden in een grijze Skoda. Nederlandse universiteiten vangen veel minder gevluchte academici uit Oekraïne op dan Polen en Duitsland. Ze zijn bang voor boetes van de Belastingdienst en de arbeidsinspectie, blijkt uit onderzoek. In Duitsland zijn vijf rechtsextremisten aangeklaagd voor hoogverraad. Ze waren volgens justitie van plan de Duitse minister van Volksgezondheid te ontvoeren. En ze zouden een staatsgreep willen plegen. En het weer. Vanavond en vannacht tamelijk bewolkt. Vannacht is het rond het Vriespunt. Ook morgen eerst veel bewolking. Later wat zon en maximale graad. Of drie. Soms wil ik alles vergeten. Alles vergeten. Tot ik overstroom en wegspoel met de regen. Soms ben ik bang voor de liefde. Want jij bent de liefste. En het mooiste is. Ik stond te verliezen, maar oh, het oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. lijkt alsof ik droom.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 It looks